Gisteren kreeg hij daar excuses voor. Volgens Maat is RTL Nieuws de bron van alle problemen. Hij vindt dat docenten vrijheid moeten kunnen spreken in een collegezaal. Het kabinet wil diplomaten die in Nederland de wet overtreden vragen om vrijwillig een boete te betalen. Dat hoeven ze normaal gesproken niet omdat diplomaten onschendbaar zijn. Met het plan hoopt het kabinet overtreders te prikkelen om zich aan de wet te houden. Bij een overtreding krijgen diplomaten een brief waarin staat wat ze gedaan hebben en hoe hoog de boete zou zijn. Ze mogen dan zelf kiezen of ze het bedrag willen overmaken of niet. Vluchtelingen die asiel aanvragen in Zwitserland moeten al maandenlang meebetalen aan hun eigen opvang. Als ze meer dan ruim 900 euro bij zich hebben, dan moet ze dat inleveren. Het werd pas bekend toen een Syrische vluchteling gisteravond zijn verhaal deed op de Zwitserse televisie. De man moest ongeveer 800 euro afstaan. Het is niet duidelijk of er ook persoonlijke spullen van asielzoekers in beslag zijn genomen. Een soortgelijk plan van Denemarken leidt tot ophef in Europa. In Groot-Brittannië hebben inbrekers 15.000 munten van één pond uit hun huis meegenomen. Het geld zat in lege whiskyflessen. In totaal weegt het muntgeld ruim 142 kilo. De politie in de regio Manchester vraagt winkels in de buurt te letten op mensen die met veel losse ponden betalen. Waarom er zoveel geld in huis lag is niet bekend. Het weer, vooral in het westen en zuidwesten nog een winterse bui. Verder op de meeste plekken droog. Vannacht liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag weer buien met sneeuw en natte sneeuw bij een graad of 4. Dit was het... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Ziet. In de Moti-remix. Binnenkort komt hij uit op Musical Freedom. Het label van Chesto natuurlijk. En zojuist door de GT met This Is My Love. Ja, we zitten alweer de tweede week van januari 2016. Kortom, we gaan ons alweer richting de zomer voorbereiden. Ja, dan zeg je richting de zomer. Houd toch op, ga je uit. Nee, de strandtenten. Ja, 1 februari mogen ze hier in Zandvoort alweer bouwen. En dat gaat gebeuren ook. En dat betekent ook weer dat ze richting aan de Bloemendaalse strandfeestjes gaan. Ik heb helaas nog weinig nieuws erover, maar genoeg andere nieuwtjes. Want de 7 Sunday, de start kaartverkoop, morgenochtend om 10 uur. Meer daarover hoor je straks. Ik heb ook nog, ja, korting is altijd leuk: 50% korting op een VIP-ticket. Nou, wie wil dat niet? Straks hoor je meer erover. En natuurlijk heel veel nieuwe muziek. Ja, en nieuwe muziek gesproken. DJ Dion Sidney, hij komt straks weer van 10 tot 11 een daverende mix presenteren. En ja, mocht je ze ook nog een keertje na willen luisteren. Hij gaat je straks allemaal vertellen waar je dat kunt doen en waar je ze gewoon kunt downloaden. Dat je ze gewoon lekker in de auto naar de sportschool, maakt niet uit, nog een keertje kunt beluisteren. Ja, ik zei al, nieuwe muziek. Daar draait het vanavond en ook volgende week natuurlijk en die week erop voor... Ik heb hier Federico Scavo en Barbara Tucker. Nou, dat is uh, niet zomaar een samenwerking. Samen met uh, Alex Vinking uh, Gospel dub is dit Live Your Life. Bij jouw enige echte. See it. See if Hoor toch die piano? Let it go! Federico Scavo en Barbara Tucker. Flamingo Records, het label van One and Only Fiddle Le Grand. Ik denk dat ik straks ook nog wel een plaatje van Fiddle Le Grand... hemzelf, ga draaien. Maar dit is in ieder geval een lekker nummertje hoor. Broken. En over lekker nummertjes, te gaan die gaan zeker gedraaid worden tijdens de Seventh Sunday. En ja, het boy is de start van de kaartverkoop gaat morgenochtend om 10 uur van start. Op Pinksterzondag is het weer tijd voor Seventh Sunday Festival, de parel van de Brabantse festivals. Na het recordaantal bezoekers van 35.000 festivalgangers. Ja, laat het maar eventjes op je inwerken. 35.000. Afgelopen jaar tijdens het jubileumjaar start aanstaande zaterdag de kaartverkoop voor de 8e editie alweer van Seventh Sunday Festival. Party zet ieder jaar precies 7 zondagen na Paso Pinksterzondag 15 mei een meesterwerk neer met Seventh Sunday en juist daarom heeft het festival haar naam. Ook dit jaar weer hoog te houden. Het best bewaarde geheim van Nederland is ieder jaar weer stijf uitverkocht. En ook dit jaar verwacht de organisatie dat de storm gaat lopen tijdens de kaartverkoop. Elk jaar proberen we weer een schepje bovenop te doen, zodat de bezoekers keer op keer verrast worden. Al dus Johan Dortmans van de organisatie. Na de geslaagde primeur vorig jaar keert ook playing for the dieps. Terug de area waar men 100% kwalitatieve sounds met de toekomstige zomerse vibe kan verwachten. Een kwaliteitskeurmerk waar je u tegen zegt... Ja, zaterdagochtend 16 januari, oftewel morgenochtend 10 uur sharp start de kaartverkoop voor het Seventh Sunday Festival via 7Sunday.nl. Waarbij de reguliere VIP en combitickets tickets in de voorverkoop gaan. De eerste 7 weken van de kaartverkoop wordt er onder de kaartverkopers elke week een seven, speciale Seventh Sunday gift weggegeven. Waarbij men in de eerste week kans maakt op een iPhone 6 Powered by Repair Lab. En ja let op, er worden dit jaar geen tickets verkocht in de primaire winkels. Dus. Gewoon online. Ja, net zo makkelijk. Dan heb je zo je kaartje in huis. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. Nieuwe muziek? Ja, nieuwe muziek. Higher yourself. Hij is al een tijdje uit... maar ik vind hem zo ongelooflijk lekker. We gaan nog gewoon een keertje draaien. Voel die Bas. Hij is lekker. En straks ook. Ja, hij is niet meer. David Bowie. In een moddervette remix. Dit is hier CFM's Zonkort. Zie je het in de house?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 Go back, throw back, way back. way back, everybody check <laughs> it.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 The best of my friends, the everybody. Yeah, yeah. recordings. Even wachten hier toch wel, ja, zeker een uh, Ibiza-klappertje in de space. Of uh, ja, waar dan ook. Ik hoor hier al uh, mensen die zeggen, oh, dit lijkt een beetje op top Tier. Het is, uh, ja, uh, hoeks, trippy, piercing, Sins, en vult, vogels. Kortom, deze plaats heeft gewoon alles in zich om een dikke hit te gaan worden. Ik zeg, Jij ja, gaat zeker vaker horen, hierbij zie je het op jouw CVM Zandvoort. En dan gaan we nog eventjes naar de nieuwtjes terug, want ja, ik had het je beloofd. 50% korting of een VIP-ticket van Down Under. Ja, het festival Down Under is de opening van het festival in Eindhoven. Ja, we zoeken het wederom op in Brabant. Ja, dit jaar vinden we plaats op zaterdag 23 april. Wederom op het Strand Bad de IJzeren Man. Een prachtige locatie in hartje Eindhoven. Een van de hoofdteksten is Fox Stevenson uit de UK. De afgelopen jaren kreeg hij bekendheid met zijn hits als Sweet, oftewel Soda Pop, Huha en Comeback. Andere bekende DJ's zijn La Fuente, Shermanology, Billy the Kid, Tony Jr. en Jorn van den Hoven. Een geweldige line-up en bovendien zeer betaalbaar, want vanaf woensdag 13 januari kun je namelijk VIP-tickets kopen voor slechts de helft van de prijs. Ja, die kan bij GroupOn. Maar ook reguliere tickets zijn via de Croupon deal met korting te koop. Het festival gaat inmiddels op voor haar 5 editie. En in die jaren hebben al veel grote DJ's en talenten opgetreden... waaronder Don Diablo en Sidney Samson. Maar ook toen de nog talenten als Quintino en Dwayne uit Eindhoven. En het lijkt erop dat een nieuwe topper in wording zijn opwachting maakt op het festival. Want met Get Down heeft Tony Hugh Jr samen met Chesto een enorme hit te pakken. Ja, het festival vindt plaats eh, dus zaterdag 23 april van 12 uur middags tot 10 uur s avonds... op het strandbad de Man in Eindhoven. Een prachtige locatie die de mogelijkheid biedt om het festival een bijzonder karakter. ...en veel sfeer te geven. Vanaf woensdag 13 januari is het mogelijk om VIP-tickets met 50% korting te kopen. Ja, en deze actie is uniek en er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Als VIP krijg je toegang tot het VIP-deck en heb je een eigen toiletvoorziening. Wees er dus op tijd bij. Ja, in verband met beperkte parkeerproblemen... ...wordt sterk geadviseerd met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Nou, vanuit antwoord gaat dat een beetje lullig worden om met de fiets die kant op te gaan... Maar ja, dan is er altijd nog het openbaar vervoer. Parkeren kan ook op de parkeervoorzieningen. En ja, dan eventjes de reguliere kaartprijzen voor het festival kost 32,5 euro. En ja, wil je de volledige programmering alvast vinden? Deze is op www.downonderfestival.nl slash dj's te vinden. En ja, wil je die kaarten kopen? Ga dan naar de site van Coupon. Coupon streepje deal. Tot zover. Gauw door met muziek. En ik heb nog zo'n knaller, Fiddle Le Grand, Paul Rush, We hebben een nieuwe track, Feel Good. zo nee, waar niet uitgekomen op flamingo records dat is weer eens wat anders Hé, hey, en ja David Bowie je kunt er niet omheen we worden er allemaal even stil van veel te vroeg uh, overleden maar ja iedereen blijft erop dansen dus let's dance en dat gaan we doen in de Ben Librand remix Would break my heart in two If you should In de ben, Lieverhand remix. Ja, dat kan onze meeste mixen wel. Wat vind jij ervan, Dennis? Ik vind hem heel vet. Ja, ja vooral dat begin. Voor de mensen, ja, ik krijg gelijk reacties binnen. Wat is hij vet, dat begin? Doen we gewoon nog eventjes het begin? Als dat... ik, ga hem zeker, ik ga hem zeker downloaden. <laughs> Doe we gewoon even de bas? Ja, even de handjes in de lucht. Dit vind ik het lekkerste stukje. Ja, toch? Ja. Lekkerste ja, stuk, top. Hey, maar uh, vanavond. Vanaf 10 uur, oftewel over 10 minuutjes, ga jij helemaal los. Wat kunnen we vanavond allemaal uh, van jou verwachten? Een uh, nieuwe housequake. Nieuwe Houseweek. Is dat uh, die... Uh, even kijken. Futuring uh, Tyree Cooper. Beat Your Body. Ja. Yeah. Oh ja, die is The lekker. De Panda Boys remix. De Panda Boys. Ik vond zelf de Bobby Rock uh, remix nee, ik beter. Ik was meer van de Panda Boys. Ah, Oké, okay, ja. ja, ja, ja. Je, je, je hebt ook al speciaal je panda pakje aangetrokken. You ja, Wanna See. Speciaal precies. voor Carnaval. Car car car car car car car <coughs> je bent ja. helemaal in stijl. Ja, voor voor de mensen die het niet geloven. Kijk dan eventjes mee op CFM uh, Live. En wat hebben we nog meer voor leuke platen ertussen zitten? Uh, een leuke bootleg van Jean-Paul, Temperature. Oh, daar heeft de tijd niks van gehoord, nee. Jean-Paul. Maar Temperature uh, blijft altijd lekker. Een uh, nieuwe Oliver Heldens, met die... uh, Throttle. Ja, ja, ja, die kennen we, die is ook leuk, ja, zeker. En ik heb een nieuwe EP, dat heet uh, Hexagon uh, Generation. Het is uh, van uh, Don Diablo's label. Hij heeft vier tracks van vier artiesten waar hij uh, ja, heel veel potentie ziet... Heb die releases vanuitgebracht uitgebracht. Er zit een hele vette tussen. Oh, oké. Okay, nou, dat... crypto Crab... dat... van uh, You Got the Love. Ja? Die laatste versie. Heeft die nieuwe plaat gemaakt. Nou, super vet. Uh, nieuwe DOD. Dat, dat wil ook wel. Pull-up. Ook een beuker. Bunkerman heb ik hier. Punkerman is hij ook weer met een nieuwe ja, release. Voices. Uh... Uh, ga je ook de plaat van Richard Gray draaien met de Guys? One more. Vind ik zelf een erg uh, uh, lekker ik nee. Moet ik even kijken of ik die bij me heb. Ik heb heel veel platen erbij gehaald. Nou, mocht het niet lukken, dan ga Nieuwe, ik hem zo nog een uh, Chris Lake remix van M22. Good to be loved. Ook heel vet. Ik zeg het, komende uur moet je gewoon lekker inschakelen. Ook op jouw CFM Sanford. Zie je het in de house? Gewoon lekker luisteren. En de mensen die uh, de mixtape van vorige week willen downloaden. Kan dat nog steeds dennis? Nou, ik kan beluisteren. Op Beluisteren? Ja. Oeh, nou ja. Dat, dat kan ook. Nou ja, mocht je hem willen... Tegenwoordig, ik... Tegenwoordig streamen we toch alles. Ja, ja, ja. ik heb ook Stroom thuis. Uh, stroom thuis. Nou dat, dat, dat gaat gewoon helemaal perfect. En dan strap je het daar met een fietsje. Gaat ook helemaal lekker. Hé, hey, ik ga gewoon nog eventjes Kirby uh, doen. Kirby? Kirby, ja. ja, ja. Die, heb je een Game Boy bij je? Ja, die heeft een nieuwe EP gemaakt. Klopt, ja. De A-Selection. Uh, ik uh, vind de 100% uh, gewoon een beuker van een plaat. Dus ik zou zeggen... Een buiker met een hoofdletter beuk. Met een lange Oe. Dit is Kirby! Op jouw CFM zie je het in de house. En zorg dat je er klaar voor bent, het is uur. In de mix. Heb je je drank klaar staan? Zet, zet, zet, zet. Je shippies. Zet, zet. En je badrecorder. Zet, zet, zet, Dit is Kirby!